jaar tegemoet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sandberger. Ik wil even waar ik het lijstje heb. Hey, meneer Tonen. Ja, dank u wel, voorzitter. Yes. Uh, in de commissievergadering heb ik het over een uh, groot aantal punten gehad met, uh, met het college, waarbij ook uh, op veel plekken al de antwoorden zijn gegeven die, uh, die wij uh, nodig hadden. Maar wat mij verbaast is eigenlijk dat er nog een aantal punten openstaat... waarvan ik had verwacht dat er een memo van het college zou zijn gekomen. Uh, en een van die dingen is uh, het budget uh, uh, opvang en begeleiding van dakloze jongeren. Uh, ik heb in de commissieverhalen gezegd dat uh, er in staat uh, nieuw beleid... die staat ook op bladzijde 6, dat daarin ontbreekt uh, het structurele bedrag wat u zou gaan opnemen... Um, u zei, van, dan moet ik nog eens nakijken volgens mij staat het erin, maar het staat er niet in en als het ergens in staat staat het op de verkeerde plek want het hoort te staan in die, in, in die staat nieuw beleid en uh, voor zover ik weet hebben we daar uh, uh, verder geen antwoord op gehad althans u heeft ook niet gezegd van we nemen hem op um, Hetzelfde is eigenlijk, wat gaat u nu eigenlijk doen met die startersleningen? We hebben daar, ook, ook daar hebben we met elkaar over gesproken, over... Het, uh, even, wat zei u? Meneer tonen ook voor uw geld. Startersleningen. Oh. Zo mag die ook. Ik had het over startersleningen, waarbij we... Uh, in de commissievergadering hebben erover we gediscussieerd. Hein, welke, welke mogelijkheden zijn er en welke onmogelijkheden zien we? En het overleg eventueel met, uh, met SVN over... Uh, uh, kijken of we dat uh, per keer uh, zouden kunnen financieren... zodat we niet in één keer een hele grote greep hoeven te doen... uit onze algemene zergen. Uh, daar hebben we het bij de begrotingsbehandeling eigenlijk al over gehad. En, maar ik heb nu verder nog geen beeld gekregen in die commissievergadering... Uh, wat daar nou precies gaat gebeuren. En wat me eigenlijk ook een beetje verbaasde... maar dat is misschien gewoon in de boezem van het college worden... en dat, dat kan dan... Nou, de heer Bluis ging hierop in, terwijl het in mijn ogen volkshuisvestingsbeleid is. Daar komt wel geld bij te pas. Maar het is in feite, is de staatslening is volkshuisvestingsbeleid. Uh, maar als u die verdeling anders heeft gemaakt binnen college, zal dat. Maar het is in ieder geval niet louter een financiële exercitie. En ik denk dat dat uh, van belang is. Um, dan voorzitter, heb ik gesproken over, uh, over de, de, de nogal wollige tekst over twee uh, erfpacht uh, zaken uh, waar op een staat van met de exploitant van het in erfpacht uitgegeven terrein is een geschil ontstaan nou dat is Chinees voor iedereen want wij weten niet waarover het gaat en uh, er zou gekeken worden van wat doen we nou mee uh, als het uh, het erfpachtcontract uh, is uh, waarmee we al jaren een probleem hebben dan is dat in ieder geval iets wat al vele keren in de raad behandeld is en waarbij gewoon gezegd is ook waar het zit en wie het is en waarom dat zo is. Hetzelfde geldt voor het erfpacht van een tankstation. Uh, nou, daar, uh, daar, uh, u, u moet gewoon aangeven waar dat over gaat. En uh, dit soort dingen, dit soort contracten, zijn openbare contracten. En er is, er is gewoon helemaal uh, niets mis mee om ook in het openbaar en in dit soort publicaties te zeggen waarover dat gaat. Ook daar heb ik geen antwoord over gehad. En de slotte opmerking, voorzitter, dat, dat uh, uh, we ook nog gediscussieerd hebben over het gebruik maken van de algemene reserve. En uh, uh, u weet dat ik er nooit problemen mee heb gehad dat als je dekking wil zoeken en de dekking nodig hebt, uh, dat je dat gewoon uit die algemene reserve mag, mag halen. Uh, dat past niet in de beleidsregels die we hebben, de beleidskaders. Uh, maar de raad kan beslissen dat je afwijkt van die beleidskaders. Ik heb er totaal geen moeite mee. Maar ik vind wel, en dat staat er nog niet in, uh, dat, dat dan wel DCT terug moet worden gestort. Uh, dus dus in, in die zin uh, uh, gaan wij in ieder geval wel akkoord met het gebruik maken van die algemene reserve. Maar ik wil graag te antwoorden hebben op, uh, op de punten die ik nog naar voren heb gebracht. Want. Uh, zonder antwoorden daarop... kunnen wij niet akkoord gaan... met, het, met de voorjaarsnota... en zullen we hem voor kennisgeving aan Dank u, wel. Voorzitter, Dank u wel. Ik heb een vraag aan de Tonen. Ja. Um, u heeft... Uh, vragen gesteld... en wij ook trouwens... over het missen van de inkomsten van het proces verbalen. Het gaat geloof ik om 39.000 euro. En toen hebben wij daar een antwoord op gekregen... en daar staat op... ja... Uh, Waar halen we dat geld dan, dan wel vandaan om de zaak kloppen te krijgen? Het antwoord was, we hebben daar geen dekking voor, zegt het college. Is het nou dan de bedoeling om die 39.000 euro... om de boel kloppen te laten krijgen uit de algemene reserve te halen... en dan, wat u net zegt, en dan uh, een belofte te doen... of een toezegging dat als er geld verdiend wordt uh, in dat uh, hele bekeuringsgebeuren... dat je dat dan weer terugstort, zoiets? Nou, over hoe de, het college dat wil gaan dekken... moet u volgens mij aan het college vragen. Want uh, die zijn daarvoor ingehuurd... en daar ben ik niet voor ingehuurd om dat te vertellen. Ik heb alleen die vragen een gesteld. Advies. Ik heb alleen die vragen Nou, ik heb alleen die vragen gesteld. En ik heb in de... interruptie, meneer Toon, ik dat ik uit... dat ik niet de 81ste keer iets ga doen. Wat zegt u? Niet de 81ste keer iets ga zeggen. Nee, blauw. Wie? Ik? Nee, ik. Oh, nee, uh, oh, blauw. Ja, dat kan Nee, maar... Uh, maar uh, dat is een zaak van, uh, van het college hoe ze dat gaan doen. Ik heb, het, ik heb het gesignaleerd. U heeft dat ook op een gegeven moment gedaan. Uh, we hebben met z'n allen geconstateerd dat het een feit is. En dat betekent dus dat we minder inkomsten hebben. Niks meer en niks minder. Waarbij ik me zou kunnen voorstellen dat je dan zegt... als gemeente, maar wij gaan niet over de uitvoering van dat beleid. Nou, dan gaan we ook maar wat minder controleren. Want het kost zo'n geld. Dank u wel, meneer de Dat meneer. mag gerust. Wij gaan naar meneer Metters. Dank u wel, uh, voorzitter. Het, het CDA vindt het een knap stuk werk. Uh, knap in de zin dat de uh, financiële positie aanzienlijk verbetert. Uh, en die tendens van het laatste jaar, vorig jaar, het jaar ervoor, wordt voortgezet. En daar uh, zijn we blij mee, want dat is wel een speerpunt voor Zandvoort. En zoals aangegeven is door de wethouder... Uh, blijkt dat bijvoorbeeld uit de Algemene Reserve... Wat hij eh, aangaf, zeker nog na de informatie die we kregen over de meis circulaire, dat in het meerjarenperspectief de algemene reserve aanzienlijk groeit. Dat is dus onderdeel van een knappe prestatie. Uh, wij uh, steunen als CDA uh, de keuzes die gemaakt zijn voor het nieuwe beleid. Uh, in dat kader hebben we in de commissievergadering er ook over gesproken en uh, begrijp ik de opmerkingen van de VVD. Die zijn consequent, die zijn er ook gesteld. Alleen ik heb, dacht ik toen ook, gezegd en wilde het nog wel een keer herhalen... dat het Watertorenplein onderdeel is van het coalitieakkoord. En ik dacht dat ik dat voorgelezen heb. En als u er behoefte hebt, wil ik dat nog een keer doen. Maar dat lijkt me niet nodig dan. Dus wij steunen als het gaat Voor, dit nieuwe, voorzitter, nieuwe ik, beleid. Voorzitter, dit Dankjewel. is toch de, de gemeenteraad? Of is dit het coalitieoverleg? Meneer Metters. Ja, ik begrijp de vraag niet. Ik herinner de uh, uh, VVD uh, dat ze consequent zijn uh, als het gaat om de commissievergadering, omdat ze die vraag ook gesteld hebben. En het antwoord daarop geef ik dus nu dat het onderdeel is van het coalitieakkoord om wat te gaan doen aan het Watertorenplein. Dus zal het u niet bevreemden, lijkt me, dat het CDA dan zegt, als onderdeel van de coalitie: dat is een goede zaak dat het opgepakt wordt. Dat heb ik toen gezegd en zeg ik nu nog een keer. Uh, de financiële positie gezond maken wil ik nog wel even benadrukken door het feit dat uh, uh, natuurlijk een goede zaak is dat we gaan werken met ratio's als de netto schuld uh, naar de, onder de norm van 100%. En dat is ook op zichzelf een goede, een goede zaak. blijft wel voor het CDA dat we moeten blijven opletten. Er zijn een flink aantal onzekerheden. Uh, die er uh, op het pad liggen. Die zijn ook genoemd in deze voorjaarsnota. Dus daar uh, vraagt om enige voorzichtigheid. Ik refereer aan de WMO en de jeugdzorg. Uh, en tot slot uh, zijn wij blij dat er ook een, gesproken wordt... over een uh, concept bestuursagenda. Dat is uh, een goede zaak voor de Raad. Dat we uh, afspraken... Uh, kunnen controleren over stukken wanneer die klaar zijn... en waar die, uh, uh, wanneer we erover kunnen praten. En voor het CDA is het allerbelangrijkste punt... dat uh, in deze voorjaarsnota... daar staat dat de inflatie op nul gezet is... en er staat in deze voorjaarsnota ook geen belastingverhoging. En dat is toch wel een heel andere tendens als we die gewend zijn. Dus ik hoop van harte dat dat overeind blijft in de begroting... En dat is een enorm winstpunt, uh, zou dat zijn. En dus, zoals ik begon, onderdeel van een knap stuk werk. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mettes. Dan gaan wij nu naar het college. En ik ga de volgende hanteren. Bert Hadden-Bluis begint. De naam mevrouw Tjallek, dan meneer Kuipers. En als er nog iets overblijft, zal ik er iets over zeggen. Bert Hadden-Bluis. Ja, dank u wel. Um, ik begin even bij het CDA. Die, die had het over de, de WMO en de jeugdzorg... en, en daaromtrent uh, wat in de risicoparagraaf staat. Ik, dat was ik eigenlijk nog even vergeten te melden... vanuit de mij-circulaire. Uh, wij, wij, uh, wij hadden al aangegeven dat wij nadeelgemeente zijn. En de mij-circulaire gaat daarop in. En die geeft een behoorlijke plus... voor onze WMO-AWBZ-taken en voor de jeugdzorg... Eerst een klein minnetje en daarna een klein plusje. Dus met andere woorden, daar komen wij denk ik heel goed mee weg. Dus dat is even nog als mededeling ook naar aanleiding van wat de heer Metten zei. Nou, en ten aanzien van de belastingsverhogingen, ja dat op zich uh, zal dat natuurlijk mooi zijn. En het zou ook dan deze raad raadsieren dat ze deze, de, deze voorjaarsnota niet voor kennisgeving aannemen, maar gewoon vaststellen. Zodat in alle rust gewerkt kan worden aan de begroting... Uh, ...2016. Um, de, heer, de heer Demmers... Um, die, ...die gaat nog even in... ...hij is positief... ...maar ja, hij heeft vraagtekens bij de blauwe tram... ...de grote krocht... ...en het museum... Dan, ...dan wil ik nog eens even met de vraagtekens van hem horen... Hè, ...want ik heb gedaan getracht... ...aan te geven... ...en dan ga ik ook maar even op de vraag van de heer Kramer... ...over de blauwe tram in... ...waar we staan en waar we mee bezig zijn... Uh, de heer Kramer vraagt, ja, bent u in gesprek? Ja, wij zijn de, de enquête die uitgezet is, is inderdaad ook met, met vele gebruikers... en ook met ex-gebruikers gedeeld, niet met allen. Dus, dus wat dat betreft is er wel degelijk opgehaald... bij ook ookgenen die zijn afgehaakt, uh, wat, wat, er, wat er gaande is. Uh, er heeft al een, toevallig vandaag een eerste gesprek plaatsgevonden... met, met, met die gebruikers... Uh, om daarmee verder te gaan. En daar, daar wordt u dus over geïnformeerd... hoe de stand van zaken is. Het is niet alleen de bedoeling om de bouw... Het begint natuurlijk met het bouwkundige... omdat daar natuurlijk de vele vragen over kwamen. Maar het is juist de bedoeling om dat, dat gebouw verder... in de markt te zetten. Verder in Zandvoort te plaatsen. Dat betekent dat er dus naast dit moet gebeuren... Er meer, veel meer synergie tussen de verenigingen... en het maatschappelijk middenveld gerealiseerd zou moeten worden... Om, om die blauwe tram dat te laten zijn wat het moet zijn. Een bruisend middelpunt in het centrum van Zandvoort. En ik, ik kijk dan altijd met de schuin oog maar naar pluspunt. Weet je? Ik denk, nou, als we dat nou de komende jaren weten te realiseren... en we beginnen in de, inderdaad eerst met het zeer wat er zit over, over, over die ruimtes... en inderdaad... er wij hopen dat er eerder voorstellen aankomen dat inderdaad de, de ruimtes beneden gebruikt gaan worden voor juist voor die verenigingen en voor die instellingen. En we zijn er juist ook aan het kijken hoe kunnen we nog verbreden. We denken aan jeugd. De bibliotheek krijgt er een hele nadrukkelijke rol in. Maar ik heb dat al verteld. Dus meneer Demmers, bij deze hoop ik u alsnog over te halen deze voorjaarsnoten goed te keuren. Want dan maakt u onderdeel uit van ja. degene die meewerkt aan het uh, verdere. Uh, in, goed op de kaart zetten van de blauwe tremming. Volgens mij, ik weet niet of het in uw verkiezingsprogramma staat, maar ik weet zeker dat u dat ook uh, positief ja, voorstaat. Ja, voor, voorzitter, dus ik maak je dus duidelijk uit op, en dat zijn ook de verhalen die ik heb gehoord van de gebruikers, dus dat de bibliotheek wordt verkleid. De, er zijn ideeën om met de ruimte inderdaad aanpassingen te doen en het is in, gaat allemaal in heel goed overleg met al de partijen. Ja, klopt. Dus uh, mag ik even een interruptie plegen? Want uh, ik word getriggerd door, uh, door deze opmerking dat uh, de bibliotheek per definitie. Ge ge nee, ik zeg niet dat ze verkleind worden. Ja? Ja, ik zeg dat het herstuggereerd wordt. Waar is dat concreet aan nu? Ja. Ja. En uw antwoord is dan in feite... nee, want daar hebben we het nog niet over gehad. We hebben, nee, we, we zijn... We hebben het er wel over gehad. Maar nou, we moeten het allemaal nog verder effectueren. En dat gaat in samenspraak met alle partijen. En ook in, zeker in nadrukkelijke samenspraak... en overleg met de bibliotheek. Maar u moet zich voorstellen. Want da daar, ik, dit is precies e exact... want het is goed dat meneer Kraal het aanhaalt... en u daar zo leuk op reageert. Dit is exact de problematiek van de blauwe trem. Het zijn nu hokjes... Het is verdeeld in hokjes. We hebben een hokje bibliotheek... dan hebben we een, een, een, een cafetaria... dan hebben we een school, dan hebben we dit. Zo moeten we niet meer denken. We hebben een aantal ruimtes en we hebben een aantal centrale ruimtes. En daar maken meerdere partijen gebruik van. Dus het is niet meer aan de orde. Ik heb zoveel ruimte enzovoort. Dus dat is juist het, het verhaal waar het juist om draait. En waar wij ook hopen dat we het gewoon goed vlot kunnen trekken. Um, nou, ten aanzien van het museum... Uh, ja. uh, u vindt dat veel geld had u aangegeven. Ik, u kent mij meneer Demmers. Ik zal alles eraan doen om het met zo min mogelijk geld dat te doen. Maar we hebben echt wat externe ondersteuning nodig. Om te kijken hoe we die verzelfstandiging van de grond krijgen. En uh, ik, ik zeg u toe dat op het moment dat wij met een, uh, een eerste startnotitie komen. Dat ik dat ook met u zal delen. Via de actieve informatie. En dan is het aan u of u daar nog over wilt praten in commissie. Dus... Uh, nou de grote krocht uh, staat niet stil wij doen daar het onderhoud verder aan en, en ja ik denk dat we hem gewoon goed in stand houden, u moet wel weten het is wel de goedkoopste en misschien wel de, de meest bezette accommodatie die wij in Zandvoort hebben die moeten wij koesteren en daar gaan we ook voor en natuurlijk zullen er ook en dan kijk ik naar de plannen die er zijn rond onderhoud en beheer, zullen wij daar ook aandacht voor moeten hebben en misschien als we weer eens over een jaar of twee wat nog meer ruimte in de begroting hebben, kunnen we daar misschien ook nog wat met elkaar aan doen u als raad heeft daar, kunt het voortouw nemen um, dan ga ik door naar de, de, de, heer, de heer Kramer nou, over het Watertorenplein uh, waarom uit die ik benader hem even alleen maar financieel uh, waar, waarom vanuit uit die, uh, die reserve ja, u weet allemaal wat er in Grekse wordt gestopt in Grekse worden bedragen gestopt... ook om planontwikkeling mogelijk te maken... enzovoort. Nou, u weet allemaal... dat deze geksen onder druk staan... en u weet allemaal... dat dat niet bijdraagt... aan, aan waardes enzovoort. Dus wij hebben gezegd... we hebben een positief resultaat... behaald. Dus het is... dan niet onredelijk om dat bedrag... daaruit te halen. Verder komt mevrouw Tjallik daar denk ik ook nog wel even... verder op terug. Ehm... Um, nou, ik hoop dat ik kramer kraam heb overtuigd dat we echt die, die 100.000 euro heel goed gaan besteden. Dat hoop ik dat ik daarvan overtuigd heb. Nou, het is nog steeds niet concreet. Maar ik heb dus duidelijk wel met de andere partijen ook gesproken. En met name ook met de oude partijen. Dat was wel fijn. Omdat in dit licht, bij het alleen zien als je ook echt de, de, de bibliotheek ja. gaat inperken. Ja, maar wij, wij, ik, ik, ik, euh... Anders lijkt het ons onzinnig. Ja, precies. Maar u krijgt ook dit zal ik u zeker als dit geaccordeerd is, actief informeren met, met onderbouwingen. Want ik wil het juist. Ik, ik wil het juist ook onderbouwen met hoe we daar verder gaan. Dus niet alleen onderbouwen van, goh, we hebben het nu een beetje leuk geregeld. Nee, ook hoe gaan die verenigingen met elkaar om. Uh, ja, wat, wat, misschien moeten we daar wel iets nieuws voor in het leven roepen. Net zoals dat pluspunt, daar zijn ook partijen bij elkaar aan de gang. dus dus u, u krijgt... Ja, dan, maar uh, u kunt het niet voorstellen dat als je een Brits uh, club hebt... dat die tussen de boeken gaat zitten. Dus je moet nou, er wel ja. ruimte voor uh, gaan ja, maken. Ja, ja, nee, dat... Uh, ja. Ja. <laughs> je kan er wel kaarten in verstoppen in die boek. En dan, uh, uh, de, de vragen... Nou, van de heer Paap, dat is over groen, dat gaat mevrouw Tjallik. En over het bluswater, daar hebben we iemand speciaal voor ingehuurd. Dat is de burgemeester. De heer Tonius, excuus een beetje, ja, u had een memo verwacht, maar ik denk, ik, ik, want ik was met een aantal dingen nog bezig. Opvang dakloze jongeren. Hoe zit het nu met dat budget? Er is, zijn afspraken gemaakt op regionaal niveau om die maatschappelijke opvang te organiseren, want het is een van de functies van de centrumgemeentes. Nou, daar heb ik nog, daar is een notitie over geschreven, die is ook besproken uh, in het regiooverleg, die moet nog afgetikt worden in, in de colleges. En ik heb daar nog een aantal vragen over van welke risico's wij ten aanzien van budgetten nog lopen. Dus ik kan daar op dit moment geen over, ik hoop dat ik Binnen nu een maand duidelijkheid hebt, want dan weet ik ook of ik wel of niet voor de begroting 2016 extra budget moet opnemen. Voorzitter, lidhouden. Zodat... We hebben het hierover gehad bij de begrotingsbehandeling en ik ben in de commissievergadering teruggekomen. En het nee, volgens mij was het toch bij de, was het bij de behandeling van uh, de reserves kwam het aan de orde volgens mij. Want toen kwam, ja, toen kwam het zo van we ja, een potje bij, opgeheven. Bij het opheffen van de reserve... Ja precies, ja, ja, maar dat is in dit jaar geweest ergens. Ja. ja nee, maar ik heb het bij de begrotingsbehandeling al gehad over de opvang de begeleiding en opvang van, uh, van uh, jeugdige daklozen. Um, waar, waar, ga, waar gaat het om? Er is wat dat betreft al vastgesteld beleid, namelijk dat de gemeenten waar die eh, jeugdige daklozen vandaan komen... dat die gemeenten op moeten draaien voor de kosten van opvang en begeleiding. Dat staat in een van die documenten. Dat is vorig, die, dat is vorig jaar of twee jaar geleden. Is dat ja, dus, nieuw, er is dus in januari, februari is er nieuw beleid geformuleerd. En dat is nu naar de colleges toe. En daar staan wat andere dingen in. En ik ben er nog niet helemaal uit... Ja, maar, Wat de effecten zijn, want het is nog niet, voor mij nog niet helemaal duidelijk. Ja, maar, maar u zegt nu dat er in januari al nieuw beleid is geformuleerd, maar twee weken geleden in de commissievergadering zei u tegen mij dat u moest nakijken waarom het niet in die staat van nieuw beleid staat. Nee. Met andere woorden, voor, u heeft, twee weken geleden heeft u niet gerept van er is in januari nieuw beleid gemaakt in het overleg. Daar heeft u het niet over gehad. Want anders dan, uh, want ik weet nog goed dat heer Mertens het met mij eens was. En die zei van ja, daar moeten we inderdaad moeten we daar naar kijken. En toen is er niet gesproken over nieuw beleid... wat in januari in, in, in een regionaal portofijuosoverleg zou zijn vastgesteld. Ik ga ervan uit uh, dat datgene wat we hebben afgesproken met elkaar... namelijk dat bij de opheving van de overige WMO... de reserve overige WMO... dat er dan een structureel zichtbaar bedrag wordt opgenomen... voor de opvang en begeleiding van uh, dakloze jongeren. En mocht er enige tijd het zou zijn dat er toch vanuit de regio ander beleid komt, dan hoor ik dat wel. Ik mag aannemen dat in ieder geval rijmschoot voor de begroting dat dat bekend is. Als dat niet voor de begroting bekend is... dan vind ik het een vereiste dat het wordt opgenomen in de begroting als nieuw beleid. Ik ben het helemaal met u eens. Met mij? Sorry? Met mij of met meneer Tonen? Met meneer Tonen. Goed. Um, de, de, starters, de starterslening, uh, daar is ook nog geen over. Want er, er vindt nu een gesprek uh, van, van de week plaats uh, met, met, met de SVN. Om, omdat uh, ik heb het advies vanuit uh, hier in eerste instantie gekregen: dat, dat het een hele romslomp wordt om dat elke keer te, te, te regelen. Ik zeg, ja, maar ik zeg, we moeten het gewoon van hun achter de comma horen: wat zij ons extra in rekening gaan brengen enzovoort. Nou, dat, dat gesprek vindt plaats. En op dit moment is, er, is het geld nog steeds niet op. Dus, dus ik, dat wacht ik even af. Dus ook dit zal ik bespreken. Maar het is aan u om te zeggen. van: Als het geld wel op is. Om, of, of er wel of niet iets moet gebeuren. Ik, wij zeggen van. Uh, Kijk naar onze financiële positie. Even niet doen. Maar het is straks ook aan u om daar initiatief op te nemen. En dan kunnen we wel of niet gebruik maken. Van wat de heer Toon voorstelt. Dat we inderdaad het budget steeds per keer kunnen kunnen inbrengen. Dat zou dan eventueel meehelpen bij voor de liquiditeitspositie op het moment. Um, Naar nou de r ja, dus ik verschil van mening over van hoe ik, hoe ik denk om te moeten gaan met, met, uh, met debiteuren en, en wat ik wel en niet uh, in het openbaar moet melden. Dat is gewoon een verschil van mening. Uh, dus ik, ik vond het niet noodzakelijk om het, uh, om het aan te passen. Want ik, ik ga niet het achter de kommen noemen, ik, ik, ik zeg gewoon, van er zijn een aantal zaken die lopen en daar hebben we geld voor nodig. En dat heb ik omschreven. Het is aan u als de raad vindt dat die namen er wel in moeten komen. Dan zetten we die namen er wel in. Voorzitter. Maar dat is, dat is aan u. Ik, dat is mijn mening over van hoe ik de redactie uh, van dat soort dingen zou willen zien. Ik heb het bewust eruit gelaten, inderdaad. Omdat ja. ik vind dat, dat ik dat moet, niet moet doen. En ik heb u ook in vertrouwen een aantal zaken gemeld. Dat doe ik omdat ik na nou eenmaal zo... Punt. Elkaar zitten. Punt. Meneer Thouden. Ja voorzitter, dat is nou toch jammer. Want in de commissievergadering heeft de portefeuillehouder gezegd dat hij daar nog eens naar ging kijken en dat wij nader zouden horen. En nu zegt hij, ik heb het bewust niet opgenomen, ik ben het niet van plan te doen ook. Waarom stuurt u mij nou met een kluitje in de triet bij de commissievergadering? Zegt niet bij de commissie van, hartstikke leuk dat u dat wel weet, maar ik vind dat het er niet in hoort. Want had ik in de commissievergadering aan u de vraag kunnen stellen, die stel ik dan nu maar... Ik wil in ieder geval in eerste instantie dan vertrouwelijk de namen hebben van de erfpachters die het betreft. En, en nogmaals, wat ik in eerste termijn ook zei, die dingen die zijn al vaker hier voorbij gekomen over erfpachten. Dat hebben we ook met circuit gehad, dat hebben we met, met, met de open golf gehad enzovoort. Enzovoort zijn hier regelmatig aan de orde geweest. Het zijn gewoon openbare gegevens. En iedere inwoner van Zandvoort heeft er recht op hoe dat, te weten hoe dat zit. Ja, dat, dat, dat kan uw mening zijn, maar ik, ik heb gezegd dat ik daar voorzichtig mee omga ga. Ik heb u ook in, in vertrouwelijk, of geheim, ik weet het even, volgens mij vertrouwelijk u informatie gegeven. En dan blijf ik, ja, zo zit ik in elkaar en denk, nou dan hou ik die lijn netjes vast. Zo, en uh, ik, zal u, ik zal u vertrouwelijk de namen doorgeven. En als de raad anders wil, dan hoor ik het graag... maar dan wil ik wel even kort schorsen... want ik wil niet het feit straks hebben dat ik straks iets heb openbaar maakt... terwijl ik het vertrouwelijk ter te inzage heb gelegd. Uh, ten aanzien van de algemene reserve... nou, ik denk dat we daar wel uitkomen met, met de heer Toon... en af en toe zullen we elkaar daar uh, op aanspreken... en ik denk dat dat goed is. Dus uh, zoals het er nu naar uitziet... geeft deze, het meerjarenperspectief geeft een plus... En nou, toen heb ik gezegd van, dat past binnen die regelgeving. Wij gaan er echt wel aan werken om begrotingen sluitend te presenteren. Omdat dat, ik vind dat, dat dat zou je uitgangspunt moet zijn. Dat zeker het, het, het lopende begrotingsjaar sluitend is. Dus wij gaan er alles aan doen om dat te doen. En als we dat niet voor elkaar zouden krijgen. En toch met een klein minnetje moeten starten. Dan zullen we dat goed motiveren. Volgens mij waren dit de vragen meneer de voorzitter. Ik dank u. Dank u wel, meneer Bluis. Mevrouw Tjallek. En u neemt ook, denk ik... de bluswatervoorziening PWN mee... want dat is volgens mij uw portefeuille. Als u dat graag wil, dan doe ik dat. Uh, watertorenplein. Concrete vraag. Waarom eerder, aangezien het ambtelijk... toch redelijk piept en knarst? Uh, zoals ik in de commissie heb aangegeven... naast het argument... wat meneer uh, Mettes aanhaalde... het staat in het coalitieakkoord... Belangrijk punt voor het college is geweest dat we verwachten dat het op een redelijke termijn geld opbrengt, zo simpel ligt het. Wat betreft uh, de vragen van meneer Paap, uh, ik begrijp dat u uh, uh, zorg heeft met betrekking tot de budgetten die er staan, wat niet wegneemt, ik heb dat nagevraagd. Uh, er schijnen nieuwe technieken te zijn om op een simpelere manier het kwarren van de bomen te kunnen bijstellen. Ja, kwarren. Ik heb ook al een nieuw woord geleerd. Maar goed, wij hebben binnenkort dat gesprek. En uh, als u dat niet gelooft of denkt, ja, nou, volgens mij zijn ze niet deskundig genoeg. Dan nodig ik uh, u uit om dat daarin ook mee te nemen. Maar dat is in, nou, in ieder geval dat... de informatie die ik heb. Nou, deskundigheid wil ik niet zeggen, voorzitter. Maar af en toe zijn ze wel de weg kwijt. Weet weet niet waar ze mee bezig zijn. Dat is het enige. Mevrouw Tjallek. Gaat u verder mevrouw Tjallek. Geworgen van de bomen. Mevrouw Tjallek. Uh, wat betreft het bluswater... Uh, ...ik ga er sowieso vanuit... ...het is nogal een behoorlijk bedrag waar we het hier over hebben... ...dat ik gehouden ben u te informeren op het moment dat ik informatie heb. Het is uh, een uh, redelijk ingewikkelde zaak die diverse gemeentes betreft... Er wordt aangewerkt en geplozen ten aanzien van de oudere contracten, de huidige contracten, wat men wil, vanaf welke afstand, hoe het zit met het schoonmaken van de kolken in dat verband. Nou, ik noem maar een paar details. Uh, het schiet van uh, het uh, inhoudelijke richting het juridische. Op het moment dat er wat meer bekend is, dan zal ik u daar zeker over informeren. Momenteel bent u niet in gesprek met PWN uh, uh, over, de, over het bedrag om er uit te komen. Ja, men is daarmee bezig en dat vraagt nogal wat voorbereiding. En dit is een zaak die al jaren speelt. Maar zodra ik uh, daar meer van weet, nogmaals, dan informeer ik u. Dat is mevrouw Tscheluk. Uh, de interruptie, uh, voorzitter. En de gewenste bomenlijst die meneer Paap noemde... met een suggestie, zou die op de begroting mee mogen? Daar heb ik u niet over gehoord. En erover ook. Nee, wacht, wacht even, meneer Paap. Ik probeer uh, u te helpen. Ja. Uh, ik hoorde u zeggen, de gewenste bomenlijst 2014. Ja, 2014, maar... Uh, Wacht even, hoor. De, uh, u hebt een uh, gewenste bomenlijst, hè? dat heeft u als college. U zegt in uh, het jaarverslag 2014 dat u wacht op budgettaire mogelijkheden. Ja, voor zover ik weet, staat, uh, gaat dat nu gebeuren, die bomenlijst? En dat is waarschijnlijk, ik wil het wel precies voor u navragen en dan krijgt u dat antwoord. Ja. Want ik begrijp dat u iets meer wil weten daarover. Ja. Maar dan hoor ik graag wat het precies is. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja? En uh, de aanpak betreft anderen. Of, of u daarmee met de begroting... Uh, uh, met een plan van aanpak komt. Heel, want er gaat geld. Ja, want volgens mij Heel is dat tijdens de commissie... door wethouder Bluijs al aangegeven. Daar komt het overleg over. Nee, want er zijn meer bomen. Die hem voor niet alleen in... Uh... De Zandvoortslaan. 60% ongeveer van de bomen in Zandvoort groeien niet goed. Of zijn half dood. Of gaan dood. Dus die hebben een groeiplaatsverbetering nodig. De andere 40% moet gevoed gaan worden. Want anders gaan die er ook niet uitzien straks. Ja. Nou, daar moet budget voor komen. Ja. Nou, die, heb u nu, die heb u nu niet. Komt u daarmee met een begroting? Ja, dat zeker. is mijn vraag. Jazeker, meneer. Dus u vraagt uh, tijdens de begroting meer budget, budget aan de Raad om dat soort zaken op te pakken. Jazeker. Nou ja, kijk, daar is een voorjaarsnood ervoor, hè, om dat soort dingen te vragen en uh, vragen of het college daarmee komt. Dank u wel. Anders voor moet ik, ik ja. Volgens mij. Nee, ik ben ook... Volgens mij zijn we dan door de vragen die u in ieder geval had, uh, meneer Paap heen. Als ik goed heb geteld. Uh, ja, voor de, nu wel, uh, voorzitter. Fijn, dan zijn we het eens. En dan hebben wij bijna alle portefeuillehouders gehad. En dan geef ik het woord aan meneer Kuipers. Ik heb uh, één vraag genoteerd en dat was uh, de vraag van de heer Kramer. Uh, van legt u nou nog eens even goed uit waarom uh, het contract van de uh, kwartiermaker, horeca en retail en uh, DNA pop-up Zandvoort nou moet worden verlengd. Nou staat er op zich al een uh, stukje tekst. ...in de voorjaarsnota, maar het woord dat daar denk ik bij ontbreekt... ...en wat u misschien zoekt is het woord voortschrijdend inzicht. Ik weet dat wij aanvankelijk de gedachte hebben gehad... ...als we het convenant Riton Horecavisie klaar en getekend hebben... ...dan zouden we eigenlijk toch dat proces terug willen geven aan ondernemers... ...om daar samen met de gemeente uitvoering aan te geven. Het is denk ik geen geheim dat we wat dat betreft ook op de afdeling toerisme en economie... toch ook wel capaciteitsproblemen hebben in menskracht. En wat we hebben gemerkt in het proces om te komen tot de retail en horecavisie... en ook het DNA-weekend dat we afgelopen weekend hebben gehad. En dat is denk ik ook het voortschrijdend inzicht... dat het echt heel erg essentieel is dat wij als gemeente... een belangrijke rol blijven vervullen in de vervolgstap... op het, op het, op het convenant van de retail en horeca visie Dat is een uitdrukkelijke wens ook... Die uit de participatierondes naar voren is gekomen... Uh, met ondernemers uh, en bewoners... van help ons nu verder om dit in de praktijk te brengen. Um, en wij zouden het zonde vinden om het uh, prachtige initiatief... dat we op deze manier eigenlijk samen uh, met de uh, ondernemers... Uh, en ook de bewoners hebben weten neer te zetten... dat dat nu straks als een nachtkaarsje uitdooft. Vandaar dat we uh, uh, hebben uh, uh, voorgesteld... om uh, het contract van de kwartiermaker te verlengen. Uh, overigens bij de presentatie afgelopen uh, zondag van het uh, convenant mochten we ook vanuit de gemeente wat dat betreft ook complimenten in ontvangst nemen voor het werk van de kwartiermaker. U heeft hier ook een presentatie gehad, ik dacht in april, van de stand van zaken toen. Um, en wij stellen dus voor om dat tra traject voor te zetten uh, tot we uh, ook daadwerkelijk de implementatie van een aantal zaken uh, in afstemming met u uh, hebben kunnen vormgeven. Uh, dat verklaart ook dat we uh, al wel met de kwartiermaker natuurlijk in gesprek zijn gegaan, want als je iemand een huis hebt waarvan je denkt dat is een geschikte persoon... die draagt nu ook de kennis en de ervaring... Uh, dan wil je die ook houden. En vanuit dat perspectief zijn we dat gesprek aangegaan. De kwartiermaker heeft aangegeven dat hij daartoe bereid is... Uh, om vanaf september uh, dat werk te vervolgen. Dan had u nog een vervolgvraag. Uh, die ging eigenlijk over het merkenboek, dacht ik. Uh, het DNA-merkenboek. Um, um, is dat nou nodig? In de toelichtende tekst staat ook dat we uh, toe willen... naar een, uh, een nieuwe evenementenvisie... Uh, die uh, is aan revisie toe, dat heb ik in de commissievergadering even kort uitgelegd. En, uh, be, uh, het, het idee is dat we nu uh, het DNA-merkenboek willen opstellen. Dat wordt een, uh, een merkenboek aan de hand van het, uh, het pop-up profiel dat we uh, ook samen met de provincie hebben ontwikkeld. Uh, dat wordt eigenlijk een leidraad uh, waar, van waaruit we ook gaan kijken naar de evenementen die wij op termijn vanuit pop-up ook uh, graag zouden willen faciliteren. En dat is ook essentieel uh, voor die evenementenvisie, omdat die toch aan revisie uh, toe is. Um, lijkt het ons buitengewoon verstandig om dat traject DNA af te maken... en ook uite het uiteindelijke eindproduct dat is dus dat merkenboek... Uh, in de loop van dit jaar uh, gereed hebben, vandaar. Dank u wel, meneer Kuipers. Dan ga ik naar de tweede termijn. Iemand behoefte aan de bad. Meneer Nemers, mag gelijk de spits afbrengen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, um, de de wethouder financiën maand mij om uh, de zaak niet voor kennisgeving aan te nemen... Maar dat doen we toch. En niet omdat we de wethouder niet mogen of zijn inspanningen niet waarderen. Maar we weten gewoon te weinig om nu bij deze voorjaarsnota ons al vast te leggen op het goedkeuren van een begroting. En ik begrijp ook dat de wethouder of het college ook niet precies weet hoe die zaak financieel loopt met een hoop PM-posten. Dus uh, al zijnde. Een aanvulling voor de wethouder Financiën om het klippenklaar duidelijk proberen te krijgen bij de begroting. En ons te overtuigen van het feit dat we in de toekomst een materieel evenwicht hebben. In financiële zin. En dat we duidelijkheid hebben over uh, voor, uh, tegenvallers en meevallers. Als het gaat over het sociaal domein en de handelingskosten door de gemeente Aarden. Dan kunnen we daar uh, meer vertrouwen in hebben. Het tweede punt wat wij belangrijk vinden... dat is dat in de verkiezingsprogramma's van het CDA... 2010 en uh, latere jaren... er gemaand wordt en ook gestreefd wordt... naar het maken van keuzes. Uh, wij pleiten al uh, een aantal jaren... voor het laten verdwijnen van de bibliotheek... en laten terugkomen komen in een andere vorm... Alle gemeentes hebben dat gedaan. Maar wij hebben een paar hobbyisten in de raad zitten... die helemaal gek zijn van een bibliotheek, zo groot mogelijk. En dat blijft maar een half miljoen per jaar kosten. Zes ton per jaar kosten. Nou, dan da hadden we het hele bomenparadijs van meneer Paap voor kunnen hebben. Of we hadden niet hoeven te bezuinigen uh, op de uh, arbeidskosten hier... dat het niet zou piepen en kraken. En eh, ik ga u niet vermoeien met mijn rekenarijen wat het één openingsuur, meneer Sandberg, gekost van deze bibliotheek. Ik ga u ook nu vermoeien met het feit dat we nog een paar ton hebben gestopt in de oude bibliotheek omdat het dak een beetje lekte. Dat is dus ook weg. En ik ga ook nu eh, vermoeien met het aantal leden van de bibliotheek die regelmatig gebruik maken van die boeken. Nou, als u... Ja, maar bij je geboorte ben je al lid. Dus dat is... Uh... Nee, zo heb je een hoop leden natuurlijk op een bepaald moment. Maar u moet natuurlijk wel proberen, of wij als gemeenteraad, om het walletje bij het schuurtje te houden. Afijn, die keuze is niet gemaakt. De keuze die we zouden moeten maken, is mislukt met die blauwe tram. Weg ermee, andere bestemming voor het gebouw. En niet, uh, niet morgen, maar gewoon gisteren voor die ruimtes. Overigens hebben wij ook het beheer van het spul niet. Daar is de laatste keer over gevraagd, hebben we geen antwoord. Hoe zit het eigenlijk met het SRO? En wij, ik denk dat je niet, en wij denken dat je niet twee dingen in de lucht moet houden... met dezelfde soort functie. Dus investeer, dat u, wat u nou 5, 14, 15 jaar, wat we dan beloven... dat investeer in de krocht. En hou dat ding niet in de lucht. kost alleen maar geld... En dat tussendoor schrijft de beheerder ook met een vork. Dat kunt u ook begrijpen. En dan heb ik het over de SRO. Dus wat, wat schieten we ermee op? om nu een nieuwe ton. Geen keuze gemaakt. Nou, En dan hebben we nog een aantal onder schietverenigingen. Slept ook al dertien jaar. Geen keuze gemaakt. We zijn druk bezig met samenwerken met Haarlem. Ik, ik, wij hebben nog steeds niet op ons netvlies voor welke oplossing... welk probleem dit een oplossing is. Maar goed... Maar concentreer u op het bedrijventerrein, dat sleept ook al jaren. Ga daar wat aan doen, maak een keuze. Nou, en die keuzes, die hebben we dus niet kunnen ontdekken in de voorjaarsnota. Behalve als er gezegd wordt, zijn wij op zich voor, het staat in het coalitieakkoord. En, uh, nou, die watertoren, dat gaan we doen. zijn we op zich helemaal niet tegen. Maar dat is dus een keuze. Maar die andere keuzes moeten ook ingevuld worden. U kunt niet als college, maar als raad... of als deze gemeenschap... heel veel ballen tegelijk in de lucht houden. Want ergens zou je wel iemand... ontevreden maken. Maar goed, dat bent u als college toch wel een keer gewend. Geraakt. Dus die, die, die, die, die, die doorzettingsmacht... om die keuzes te maken... en daardoor de begroting op orde te brengen... en meer vrijheid te scheppen... in, in, in, in prioriteiten... Nou, dat herkennen wij niet in de voorjaarsnota. En als uh, laatste wil ik dan nog even memoreren... Uh, gisteravond... dat de oppositie uh, heel erg nagedacht heeft... wat de coalitie eigenlijk wil. Daar op maat dus in principe abonnementen en moties voor gemaakt hebben... die in lijn zijn met gemeentelijk beleid... en in lijn zijn met uh, teksten uit verkiezingsprogramma's van de coalitie. En door, om een of andere reden is het verzand... In een uh, discussie tussen van wie gaat hier winnen, wij of zij. Het ging helemaal niet meer over de inhoud. Kijk, en dan gaan we dus de verkeerde Meneer weg. We zouden het hier over de te... voorjaarsnota hebben. Ja, maar dat krijg je al, dat hele gebeuren tussen wij, wie gaat hier winnen, wij of zij. 9889... Ja, dat, is een dat wordt een probleem in allerlei discussies. En dat moeten we eigenlijk niet willen, want dan gaat de gemeenschap hier helemaal niet mee vooruit. Dat moet u avond. toch met mij me eens zijn? Zouden. Dank u wel. Bent u dat met mij eens voorzitter? <lacht> Zoals u weet, onthoudt de voorzitter zich van een inhoudelijk debat op een onderwerp dat niet zijn portefeuille is. Nou, dat zegt u, wel, zegt u wel... En Dat is af en toe op je handen zitten. Kijk uit voor die menameschil, voorzitter. Ja. Tot nu toe... valt dat mee. Dat is wat u betreft... Uh, de tweede termijn. Meneer Tone, zag ik. Gaat u gang en dan ga ik zo rond. U mag ja, dank u wel, voorzitter. Uh, naar aanleiding van de uh, antwoorden die gegeven zijn... en het feit dat de uh, zaken... die we aan aangeduurd hebben... dat daar nog heel goed naar gekeken, ge, gekeken gaat worden... Uh, plus de mededeling die de portefeuille heeft gedaan... Uh, ...naleer van de meiscirculaire. Uh, circulaire en de middelen voor de drie decentralisaties. En ook uh, de wijs waarop je om is gegaan met de, het gebruik van de algemene reserve... ...zullen wij instemmen met, uh, met de voorjaarsnota. En voor meneer Demmers het advies contact op te nemen... ...met een oud Bloemendaals raadslid in zaken de bibliotheek... ...die zei, ik heb al een boek. Dank u wel meneer Tonen, meneer Kramer. Dank ja, voorzitter, uh, dank u wel. Nou, er worden hier toch wel een aantal opvallende zaken genoemd. Um, ik zal beginnen met het meest opvallende. Dat is uh, de wethouder ruimtelijke ordening. Dan, dan wacht ik even, want mevrouw al even niet. <laughs> um, dan ga ik een ander puntje erbij pakken. Uh, dat was uh, ook de opmerking van, uh, van de fractievoorzitter van het CDA. Die zegt, nou, hele mooie prestatie... Dat u de algemene reserve weer op orde hebt kunnen krijgen. Ja, het zou een mooie prestatie zijn. Maar juist deze voorjaarsnota is een voorloop op hetgene wat nog moet gaan gebeuren. Dus wanneer u het over prestaties gaat hebben... denk ik dat u dat dan eerder bij een jaarrekening zou kunnen zeggen... dan vooraf kunnen zeggen van... ja, we gaan deze wedstrijd winnen met 1-0. Terwijl die wedstrijd nog gespeeld moet gaan worden. Dus in met, vond... Bij interruptie, voorzitter. Maar meneer Kramer, de, de fractievoorzitter... Want het CDA, die heeft gewoon een heel goed gevoel over de gang van zaken in financiële zin. Ja, dat heeft hij ook duidelijk verwoord. <lacht> Dank u. Dank u meneer Metters. Af van ja. Sommige, sommige partijen die hebben wat hogere machten. Dus uh, in dat geval uh, kan ik het ook wel begrijpen. Uh, <lacht> Mensen krijgen dat ook pas later eh, als ze overstappen naar een andere partij. Ja. <laughs> nou, gaan we deze later. Rond, meneer later de -kamer. Maar... Wij staan met de benen op aarde. <laughs> maar gelukkig staat de VVD altijd met de benen op aarde. Wow. Um, even kijken. Ja. ja, opvallende discussie ook over de, over de bibliotheek. Moet die nou wel of niet verkleind gaan worden? Nou, zeker als je dan hoort: uh, in deze sessie dat altijd de strijder was uh, voor, uh, ja, voor de bibliotheek. Vind ik vind ze vrij uh, mak op dit punt. Ik kan wel zeggen dat nou, ik had net heel duidelijk gezegd dat ja, ons voorkeur is om die bibliotheek te verkleinen. Maar zover is het ook bij ons niet. Ze zullen wel graag die, die voorstellen zien. Uh, met een duidelijke optie die we ook hebben aangegeven van nou ja, wat gebruikers ook aangeven hè, dat ze naar beneden willen. Dus uh, in onze optiek zou dat een van de opties uh, kunnen, kunnen zijn. Um, nou, Wat opvalt. Uh, ja, mevrouw uh, ik... Is u zegt van ja, het Waantorenplein, u bent wethouder ruimtelijke ordening en gaat het hebben over het geld. Dan nee, heeft u het over de verkeerde portefeuille. Kijk, u moet het hebben als u het over Waantorenplein, uh, dat u daar juist een goede ruimtelijke ordening kunt neerzetten, een mooi uh, gebied ervan kan gaan maken. Ik denk juist dat we vanuit die krachten moeten gaan werken, in plaats dat we alleen weer de centjes uh, gaan zien en vervolgens daar nou, dan weer met slechte ruimtelijke ordening. Uh, ...de boel alleen maar gaan uh, vermarkten dan. Uh, even kijken. Uh, Kuipers. Meneer, de wethouder Kuipers, ja, die zegt van... Uh, ...ja, dat contract er ligt nu een voorstel... ...maar als ik de, de mail uh, lees die, uh, van, uh, van de kwartiermaker... Uh, ...die schrijft, ik, ik sla een aantal delen over... ...met de ondertekening van het confinant... ...zit het eerste deel van mijn opdracht erop. De komende twee maanden ga ik een klus doen... ...bij een andere opdrachtgever... En daarna even vakantie vieren. Vanaf 1 september ben ik weer terug om samen met u de acties uit het convenant verder vorm te geven. Nou, daar kan ik uit opmaken dat dat contract al is verlengd. Of is de kwartiermaker afhankelijk van de beslissing hier in de gemeenteraad? Dus ik zou, ik zou daar graag duidelijkheid over willen hebben of dit punt echt wel relevant is dan voor de voorjaarsnota. Um, ik ben in de eerste termijn nog een punt vergeten, en dat, dat hebben we ook aangehaald uh, tijdens de commissiebehandeling. Dat ging over de rio rioolheffing uh, systematiek. Ja, u heeft het gehad over uh, ja, gesprekken in overleg met de kei, want het zou betekenen dat zij, als uh, pandeigenaren, of uh, ja. Onroerend goed eigenaar in één keer een fixe rekening gaat krijgen maar u moet ook denken dat er in Zandvoort nog meer uh, onroerend goed -eigenaren krijgen die ook in één keer een uh, rekening erbij krijgen dus ik denk dat zij ook en u bent altijd van de participatie dus hen er ook bij zou moeten gaan uh, betrekken dus daar zou ik graag ook een reactie van het uh, college op willen hebben um, dit waren het punt voor wat betreft de voorjaarsnota ik denk dat mijn voorzitter ook nog wat wil zeggen en dan doet u niet op mij, meneer Kramer, denk ik. Mijn voorzitter, ja. ja nee, het is, uh, ik vond hem subtiel gelet op uw start, dus ik dacht van ik check hem. Mevrouw Beurenson. Dank u, voorzitter. En het is dus eigenlijk iets even in algemene zin. En dan ga ik, uh, kan ik toch meevoelen met hetgeen zoals de heer Demmers is begonnen. En eigenlijk ook weer de discussie van de hele avond. Um, bij een eerder punt heeft CDA vanavond aangegeven dat van onderaf aan bouwen, aan stukken, dat het heel belangrijk is. Dat is het bekende woord samen of de participatie. En dat is ook hetgeen wat hier wat leidend zou moeten zijn binnen deze gemeenteraad. Daartoe zijn we op een gegeven moment met elkaar op een kerntakendiscussie begonnen. Het is dan opvallend dat er vanavond uitspraken worden gedaan. Waarbij D66 zegt dat ze blij is met de voorjaarnood en zoals die voor ligt. ...en dat het college goed heeft de brief heeft gelezen... ...en de punten vanuit de coalitie heeft overgenomen. Het CDA noemt het een knap stukje werk... ...geeft ook aan dat het logisch is dat zij hem zullen steunen... ...en dat de Waterdortorenplein dat het is opgenomen... ...omdat dat voorkomt uit het coalitieakkoord. De oudere partij heeft vanavond nog niets gezegd. Ook opvallend is dat het college in de beantwoording ook ingaat op het coalitieakkoord en wat hetgeen wat daar is geschreven. Wij zitten hier als gemeenteraad op dit moment in een kerntakendiscussie. In de voorjaarsnota wordt gesteld dat om niet op de uitkomsten vooruit te lopen... het college ervoor kiest om te sturen op de hoofdlijnen van het akkoord dat door uw raad is vastgesteld. Volgens mij niet door iedereen trouwens. De drie hoofdlijnen van het beleid zijn verdere gezondmaking van de gemeentefinanciën, versterkt economisch klimaat en het bieden van adequate zorg. In deze voorjaarsnota treft u nog geen uitgebreide uitwerking aan van de bestuursagenda. Voorzitter, het is opvallend dat op het moment dat een aantal zaken hier als nieuw beleid worden opgevoerd, worden geomarmd door de coalitie, terwijl die feitelijk discussie moeten zijn van de kerntakendiscussie of onderwerp moeten zijn van de kerntakendiscussie. Het Watertorenplein moet onderwerp zijn van een kerntakendiscussie. Ik vind het jammer om te constateren, en ik zou graag een reactie horen van de coalitiepartijen, waarom dergelijke zaken, niet zoals het hoort en zoals is afgesproken, eerst op dat, binnen dat platform te bespreken en dan pas op te nemen binnen beleidstukken, zeker hun begroting. Graag een reactie van alle drie de partijen. Ik ga even verder met het rondje, meneer Paap. U had uw vinger ook opgestoken. Dank u voorzitter. Ja, ik mis nog uh, één beantwoording. En uh, dat is over de financiële knip, waar ik een uh, vlediaal toezegging uh, over gehad heb. Uh, hoe staat het daarmee? Dank u wel, meneer Paap. Dit is het rondje tweede termijn debat. Uh, en als ik mevrouw Geurenson net goed heb gehoord, heeft zij een vraag gesteld aan... Collega raadsleden, en het is aan die raadsleden om te reageren of niet. Wens, uh, meneer Metters. Ja, hoor, ik wil graag gebruik maken van de, het aanbod van mevrouw Gürdensen, uh, want het brengt me nog even terug op de opmerking die eerder ook gemaakt is over de financiële tekorten. Dat werd even door mijn buurman aangehaald in zijn eerste uh, termijn. Uh, maar het is nu zo dat er juist geen financiële tekorten zijn. In mijn betoog uh, heb ik vooral de nadruk gelegd op de financiële situatie van de gemeente Zandvoort. En dat betekent dat er een uh, sluitende begroting lag voor 2015. En dat beleid uh, dat, uh, wordt nu geëvalueerd, ook in de voorjaarsnoten genoemd. En voor 2016, en dan komt het inderdaad op het vertrouwen uh, uh, neer... maar het is voor mij aanzienlijk versterkt als CDA... naar de mededelingen van de uh, wethouder... ...dat de meest dus die 550.000 euro die ingeboekt is voor de komende jaren... ...dat die aanzienlijk minder zal zijn en dat de WM ook ruimte geeft. Dus het vertrouwen van het CDA is gebaseerd op uh, het eerste perspectief... ...wat geboden wordt door de wethouder. En dat komt uit de meest onder andere... ...en het feit dat er dus voor de komende jaren geld ingeboekt is. Dus uh, het knapste werk, mevrouw Keurissen dat herhaal ik dan nog een keer, want u vraagt daarom... zit dus voor het CDA in het financiële perspectief... wat in deze voorjaarsnota zit. En dat is duidelijk anders dan we de laatste jaren gewend zijn. Daar zit het in, en niet alleen in een watertoren-situatie. Uh, ik ben het met u eens dat we uh, geen coalitieakkoord uh, uh, vastgesteld hebben met elkaar. Maar het is natuurlijk een goed recht voor een raadslid... zoals ik het voor het CDA ben om te zeggen dat het oppakken van het watertorenplein, wat het CDA betreft... en de argument heeft de wethouder aangegeven, een goede zaak is. De kerntakendiscussie heeft u ook volstrekt een punt. Daar hebben wij om gevraagd en u heeft ook voortdurend dit terug kunnen vinden... in de stukken die u gekregen heeft. Maar het moet nog afgemaakt worden. Er zijn nog twee bijeenkomsten te gaan en daarna... en dat is ook eerder gezegd door de wethouder, komt dat dus terug... In de latere begroting 2017 en dat is ook aangekondigd dat het geen haalbare zaak zal zijn voor 2016. En u heeft absoluut een punt dat we daar naar moeten kijken en het CDA doet daar graag aan mee. Maar dat betekent niet dat we nu moeten stilstaan als die financiële situatie er is. zo is. Dat we een voorbeeld als het wateroktoroplein wat u zelf noemde zouden moeten laten liggen. Wij gaan daarvoor uh, en sluiten ons aan bij de coalitie wat dat betreft. Dat is mijn reactie naar u toe. Dank u wel, meneer Mettes. Meneer ja, Voorzitter, Het is eigenlijk een beetje herhalen van zetten... omdat uh, uh, ja, uh, mijn collega Mettes natuurlijk uh, uh, ja, hetzelfde kijkt naar allerlei dingen. Maar um, allereerst moet ik u zeggen um, richting mevrouw Keurens... Uh, ik, uh, ik wil u bedanken en complimenteren over de wijze... ...waarop u uw taak en uw deelname aan de kerntakendiscussie vormgeeft. Mijn complimenten daarover. U heeft een punt dat een aantal zaken met betrekking tot de kerntakendiscussie... wellicht hier ook nu tijdens de voorjaarsnota in behandeling worden genomen... Ik moet u er wel op zeggen dat, dat er zijn, binnen deze coalitie zijn, is er een aantal afspraken gemaakt met betrekking tot zaken zoals het watertorenplein, de, de blauwe tram, dat wordt overigens een hele interessante discussie, het museum, et cetera... Ik kan me zo voorstellen dat, dat uh, het museum zal waarschijnlijk zeer binnenkort... Dit is dus een voorbeeld. Hè, het museum zal binnenkort uh, aan de orde komen in uh, de kerntakendiscussie... waarvan de coalitie heeft afgesproken dat het museum in ieder geval verzand wordt... behouden moet blijven. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij per definitie ook uh, twee ton uh, per jaar in het museum storten. Meneer Tonen, uh, een korte uh, hey, even dat, dat, dat zijn natuurlijk zaken voorzitter. Meneer de voorzitter, voorzitter, meneer mag ik een interruptie plegen? Nee, nee. Waarom niet? Omdat meneer Tonen net al eerder signaleerde... en ik de aandacht van meneer Sanbergen vroeg. En toen kwam u op de lijn. Dus ik vraag eerst Dus ik was Tone. weer huis, zeg maar. Ik vraag eerst meneer Tonen... Nou, Tone. dank u wel. Ja? Dat is nou fijn. Voorzitter, zou de heer Sandberger mij kunnen uitleggen wat nut en noodzaak is van de discussie over het museum... als de coalitie al besloten heeft dat het museum zelfstandig moet worden... en moet blijven bestaan? Voorzitter, de coalitie heeft inderdaad besloten... dat het museum zelfstandig moet worden en blijft bestaan. Het gaat alleen... Vraag, nee, ik vraag nu, wat is dan nog nut en noodzaak om dat in het kader van de kerntakendiscussie te bespreken. Het is 9, 8, doe het. Voorzitter, um, zover ik weet staat het museum voor 2 ton op de begroting. Ik kan me voorstellen dat in de kerntakendiscussie... daar wat kritisch tegen aangekeken wordt. En zo zijn er natuurlijk meer voorbeelden te noemen. Maar um, kan ik mijn betoog volgen? Um, was ik gebleven. Meneer Sandberger, mevrouw Van der Veld wil ook een interruptie Ja, meneer Sandberger, ik hoor u een heel verhaal doen. Dat heb ik de heer Metters ook horen doen. Op één simpele vraag van mevrouw Keuringson van de VVD. Feitelijk geeft u daar niet echt een antwoord op. En komt er een heel verhaal met van alles en nog wat. De simpele vraag was gewoon, dit hoort in de kerntakendiscussie thuis. Bent u dat met haar eens of niet? Ik krijg niet duidelijk een antwoord. Ik krijg een heleboel... Het is inmiddels weer vijf voor tien. We hebben nog een heel leuk agendapunt te gaan. Ik wil het toch ernstig verzoeken om u te houden bij datgene waarvoor u zit. En dat is gewoon antwoord geven. In dit geval op de vraag. Dat werd u gevraagd. Mevrouw van der Veld. Dit slaat weer nergens op. Echt mevrouw van der Veld, u geeft nu een definitie van... Vindt u dat ook niet? U geeft dat nu moet een vraag zijn. een definitie van een invulling van wat een raadslid zou kunnen doen. En in mijn beleving is dat dan wel een hele smalle. Meneer Sander. Voorzitter, het antwoord op uh, mevrouw van den Veld is nee. Um, voorzitter, uh, ik was bezig met een aantal uh, voorbeelden aan te halen... waarvan ik inderdaad uh, denk dat zij thuis horen in de kerntakendiscussie... maar waar wij van als coalitie toch een bepaalde mening hebben. Desondanks omdat wij nou eenmaal besloten hebben om... Uh, uh, deze problematiek te bespreken in die kerntakendiscussie met alle partijen uh, kunnen wij die wens natuurlijk uh, tot de uitdrukking brengen. Dat hebben we ook gedaan. Er wordt ook aan gewerkt. Neem niet weg dat in die kerntakendiscussie daarover gesproken moet worden en uiteindelijk zal daar een beslissing genomen worden. Ik hoop dat ik u hierbij voldoende heb. Ja, uiteraard. Maar ik hoop dat ik u hiermee heb beantwoord. Dank u. Meneer Poster. Ja, ik ben heel verbaasd over uh, de reactie van vooral Geurenson. De VVD zit bijna 100 jaar altijd in de coalitie. Nou zitten ze er een niet in. De en nou gebeurt er eindelijk wat met het Waterloopplein. Of Waterloopplein, daar ben ik geboren. Uh, maar, Watertorenplein. En uh, helaas lukt het niet. We uh, nog, nog steeds niet bij, bij het, uh, aan de kop van de Kerkstraat. Ik ben dolgelukkig dat er eindelijk wat gebeurt in Zandvoort. En dat was mijn antwoord op uw, wil niet zeggen, sneer, een onaardige opmerking. Ik zou zeggen, we zijn politiek voorzien, we zijn eens met het voorstel van onze wethouders. Dank u wel, meneer Posten. Volgens mij is er dan nog, mevrouw Gurensson, u hoeft aan een reactie. Ja, voorzitter, daar, ik wil toch wel even reageren, want het, um, je krijgt aan de ene kant complimenten, aan, aan de andere kant krijg je sneer eroverheen. Als dat de definitie is van samenwerken, dan is die wel heel erg zuur. In ieder geval is dat niet hetgeen zoals wij erin staan. En wat wel duidelijk wordt in deze, is dat gewoon de coalitie heeft over een aantal zaken heeft ze een mening. Dat wordt ook uh, uitgesproken. En dan is het feit niet er zaken doen wat wij ervan vinden in de kerntakendiscussie. Anders dat we onze mening op dat punt mogen geven. Voorzitter, de VVD trekt zich terug uit de kerntakendiscussie. Dat betreur ik, maar dat zeg ik in het algemeen. Uh, en ik merk ook een beetje dat uh, de welwillendheid die aan het begin van de vergadering er was om elkaar ook aan te voelen, nu langzaam wegloopt. Ik heb geen idee hoe dat ontstaat, maar ik constateer het alleen, waarschijnlijk ben ik de enige. Uh, ik geef nu nog het woord in deze tweede termijn aan het college. Wie wenst... ...van de portefeuillehouders nog het woord. Meneer Blauw. Nou, zou, zou ik in ieder geval op de heer Poster mogen reageren? Want hij zegt, er gebeurt nu eindelijk eens wat. Maar er is nog helemaal niks gebeurd. En hetgene wat wij weten... ...is geheim. Dus ja, het is voor ons heel moeilijk om daar een besluit... ...dus je kunt u wel toch begrijpen dat wij daar vraagtekens bij stellen. Natuurlijk. Maar er wordt iets concreet voorgesteld... ...door de wethouder...